Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De beweging Trots op Nederland van Rita Verdonk... komt in het nieuwe college van BMW in Den Helder. In de coalitie zitten verder de VVD, D66 en het CDA. De vier partijen hebben samen 17 van de 31 zetels... in de Helderse gemeenteraad. Namens Trots op Nederland wordt Paul Walgering wethouder. Het is voor zover bekend de eerste keer... dat Ton in een college van BMW komt... Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland veroordeeld omdat een zwaar bijziende gevangene het bijna een half jaar zonder bril moest doen. De bril van de Rus werd bij zijn arrestatie in 1998 in beslag genomen door de politie. In de gevangenis moest hij vervolgens bijna vijf maanden wachten voordat hij een nieuwe kreeg. De Europese rechters beschouwen dat als een vorm van martelen. Zonder bril kan de man nauwelijks lezen en schrijven. De Rus die negen jaar in de gevangenis zat voor fraude krijgt geen schadevergoeding omdat hij daarbij de rechter niet om had gevraagd. Het vliegverkeer in Europa komt langzaam op gang. De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol schat dat er vandaag 13.000 vluchten worden uitgevoerd in het Europese luchtruim. Dat is minder dan de helft van een normale dinsdag. Ongeveer drie kwart van het luchtruim is nu opengesteld. De KLM verwacht vandaag de helft van het normale aantal lange afstandsluchten te kunnen uitvoeren. De komende dagen wordt dat aantal al opgevoerd. Air France verwacht dat het morgen alle verre vluchten kan uitvoeren... Volgens Schiphol duurde het nog een paar dagen voordat het vliegverkeer volledig is hervat. Op de kleine vliegvelden in Nederland waren de meeste vluchten vandaag nog geannuleerd. De Bob den Elprijs voor het beste reisboek van het afgelopen jaar is toegekend aan de journaliste Minka Nijhuis. Ze kreeg de prijs voor haar boek Birma, land van geheimen. De jury vindt dat Nijhuis een ontroerend portret van de oppositie in het land heeft geschreven. De Bob den Elprijs is een initiatief van de VP Roogits. De winnaar krijgt 7500 euro. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Het koelt af tot een graad of vier. Morgen eerst regen, maar smiddags droog. En dan wordt het fris, acht. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Man, now getting some.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 Hans Rijmers komt in een tweede uur eventjes uh, ons allemaal uitnodigen voor de jazz van vanmiddag. Uiteraard. Maar uh, ja, ik heb gewoon een, een selectie genomen van eigenlijk van jazz. Als je stapels hebt, dan moet je dus gaan, gaan goed in zo'n stapel. En dan kom je muziek tegen die zelden draait. Hm? En die heb ik meegenomen. Dat gaat nu ook gebeuren, want ik ga eventjes beginnen met een echte jazzklassieker, Gecomponeer, Gecomponeerd door Johnny Burke en de bassist Bobby Hackett. Wat nieuw?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 o o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 Is yeah. out of town, got to say ba-ba-ba, It's magic perfect.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 Vol, uh, er valt er nog wel eens eentje om. En ja, met dan, banken. Uh, met banken, ja. <laughs> dan kunnen ze niet meer zingen. Uh, de For Freshman in deze bezetting bestaan. Uh, bestond, bestaan ze uit de leadvocalist-gitarist Brian Eichenbergen. tweede, tweede stem-trombonist uh, Vince Jensen. vocalist-drummer Bob Ferreira. en de fabelachtig spelende trompetist-zanger Curtis Cauldron. die ook in dit stuk de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 Goed, uh, twee weken geleden draaide ik in Hotel Hoogland uh, weer een stukje onvervalste oude jazz van trompetist Bugsy Spanier. En prompt kreeg ik het verzoek om dat nog een keertje te doen. Bugsy Spanier had een uh, eigenlijk heel simpele, maar hele mooie toon. En dat uh, was gewoon uh, recht voor zijn raap spelen. Luister maar eens uh, hoe hij vond dat die hele beroemde Sint Infirmary Blues moest worden gespeeld. Met als gastvollist de kleinartist Pee-Wee Russell. Een opname in 1944, oud dus, maar spathelder.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 Thank you.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 Lils McIntosh, maar No More Blues. No more blues, I'm going back home. No more blues, I promise no more to roam. Here all alone. No more fear and no more sighs, no more tears. I said my last goodbye. If trouble back comes, me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down. There ain't no more blues. Every day when I am far away, my thoughts turned homewards homewards. I travel round this world in search of happiness, but all oh, the happiness I found was in my home sweet town. No more blues, I'm going back home. No more blues, I'm through with so much wandering. Now I settle down, never roam, find a man to make a But happiness when we settle down There'll be no more blues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 Down, there'll be no more blues. When we settle down there'll be no more blues. Het eerste uur van deze 7BS is alweer op: bunkje is er helemaal doorheen gevallen. Op de achtergrond speelt even Stanley Turentine het nummer Something Happens to Me tot aan nieuwsreclame. Tot straks.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 Zojuist is de 30e editie van de Marathon van Rotterdam van start gegaan. Vorig jaar finishten de Kenianen Duncan Kibet en James Kwambay... beide in 2 uur 4 minuten en 27 seconden. De beste tijd van het jaar en de tweede tijd ooit. Kwanwai doet ook vandaag mee. Zijn grootste uitdager is zijn landgenoot Vincent Kipruto. Daarnaast lopen er nog zes Kenianen mee met een persoonlijk record onder de 2 uur 9. Als de winnaar een nieuw wereldrecord loopt krijgt hij een bonus van 250.000 euro. De kans erop lijkt niet groot omdat er nogal wat wind staat. In totaal lopen in Rotterdam vandaag ruim 21.000 mensen de marathon. In Hongarije wordt vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen gehouden. De centrumrechtse oppositiepartij Fidesz van Viktor Orbán wordt zeker, vrijwel zeker grote winnaar. Morgen krijgt Fidesz 60.